De weduwe van Yasser Arafat dringt bij een Franse rechtbank aan... op een gerechtelijk onderzoek naar de dood van haar man. Begin deze maand werd bekend dat Arafat mogelijk is vergiftigd. Op spullen van de Palestijnse leider... waren abnormale concentraties polonium gevonden. Arafat overleed in 2004 in een ziekenhuis in Parijs. Waar Ranië is overleden, is nooit vastgesteld. Soua Arafat zegt nu dat haar man op een vreemde manier overleed. Ze vraagt zich af waarom Frankrijk geen onderzoek heeft gedaan... naar de dood van de Palestijnse leider. De vrouw heeft de rechtbank daarom gevraagd om de zaak alsnog te onderzoeken. Aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer doen 22 partijen mee, heeft de kiesraad bekendgemaakt. Partijen die op 12 september wilden meedoen moesten uiterlijk vandaag hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken inleveren. Van de 22 partijen doen er in elk geval 15 mee in heel het Koninkrijk, inclusief de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.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 Het is de eerste groep bewoners die terug kan... sinds de ontruiming in de wijk Kanale eiland anderhalve week geleden. Ook huisdieren mogen terug. Met de bewoners gaan donderdag ook schoonmakers mee. In totaal werden zo'n 300 mensen geëvacueerd... omdat bij renovatiewerk in Utrecht het kankerverwekkende asbest was vrijgekomen. Twee Wit-Russische generaals zijn ontslagen... vanwege een protestactie met teddyberen. Het zijn het hoofd van de luchtmacht en de chef van de grenswachten... Begin juli werden vanuit een vliegtuigje 800 teddyberen gedropt. Op kaartjes die aan de knuffels vast zaten werd de mensenrechten situatie met Rusland aan de kaak gesteld. President Lukashenko heeft de twee generaals weggestuurd... omdat ze er niet tegen hebben opgetreden. De opvolger van de e-maildienst Hotmail is bekend. Microsoft zette vandaag een voorproefje online van Outlook.com... dat volgend jaar Hotmail gaat vervangen. Sociale media als Facebook, Twitter en Google Plus... worden in het programma geïntegreerd...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 De twee clubs bepalen komende dinsdag in de Kuip. Wie mag meedoen aan de vierde en laatste voorronde van de Champions League? Het weer vannacht droog en opklaringen. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen veel zon bij 25 tot 29 graden. Aan het eind van de dag vanuit het zuiden kans op onweersbuien. De dagen daarna wisselvallig met af en toe een bui, maar ook zonnige periode. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Ik ren de I Xiao Bu. Chushi ren le de I Zo zou het kunnen klinken als de eerste Chinees in 2020 een voet op de maan zet. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Goedenavond, hartelijk welkom bij het oog op deze dinsdagavond. Er is met veel verontwaardiging gereageerd op het berichten... dat Michel Martin, de handlangster en ex-vrouw van Dutroux, vervroegd mag worden vrijgelaten. Het OM en de nabestaanden gaan in beroep, maar heeft dat nog zin? Zometeen spreek ik Douglas de Konink. Hij volgde de zaak altijd heel nauwgezet voor de morgen. Jan-Paul Muizelaar... Omstreden in Californië wonende hersenchirurg die experimentele therapie met bacteriën toepaste op patiënten met een terminale hersentumor. Die wil zich wel eens verdedigen, want hij wordt, vindt hij, ten onrechte weggezet als een soort Frankenstein, terwijl hij die therapie gerust aan zijn moeder zou aanraden. En u kent hem als correspondent in de Arabische wereld, Sander van Horen. Hij is nu even in Nederland en zometeen komt hij samen met zijn producer Daisy Moore... die in Beirut woont, naar de studio. Hoe is het om je werk te doen in Syrië en hoe hou je de redacties geïnteresseerd? En in onze Olympische Spelen serie hoop ik te praten met oud-Judoka Spijkers, die in 1988 brons won op de OS en nu scheidsrechter is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we hem nog niet te pakken hebben gekregen. Dus wie weet lukt dat nog. Eerst maar eens het nieuws van vandaag: dinsdag 31 juli. Veel Somaliërs vallen momenteel tussen de wal en het schip. Ze zijn uitgeprocedeerd, maar het is volgens de Raad van State te gevaarlijk om ze terug te sturen. Het protest kamperen ze voorlopig voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Bosch. Want de rechter bij de Raad van de zeggen dat de Somaliën, ze kunnen niet terug naar de Somalië. Dan waarom zijn ze op de straat? Dat is niet eerlijk. De Somaliërs moeten in een asielzoekerscentrum wachten tot het veilig genoeg is om terug te keren naar hun thuisland. Maar daar geldt een veel te streng regime, vinden ze. Ja, we willen heel graag een oplossing, een uh, menselijke oplossing. En die menselijke oplossing is wat hen betreft een verblijfsvergunning. Logisch vindt deze vrouw die hen helpt. Ze willen alleen maar een verblijfsvergunning. Weet je waarom ze hem willen? Omdat ze thuis door hun kop geschoten worden. Maar goed, als je dat wil vergeten, vind ik dat ook prima. Tuurlijk willen deze mensen een verblijfsvergunning. De Raad van State vindt het dus te gevaarlijk in Somalië. Maar in de hoofdstad Mogadishu is het de laatste tijd rustig... zegt de loco-burgemeester die ooit naar Nederland vluchtte. Mogadishu is veilig. En men uh, zijn terug om wat uh, wederopbouw zelf te doen. Dus uh, veilig durf ik te zeggen. Deze Somaliër die werkt voor een mensenrechtenorganisatie... is niet overtuigd. Hij is nu even in Mogadishu... maar hij durft dit niet aan om er weer te gaan wonen. Ja, never say never... Maar op dit moment durf ik niet dat zeggen. Nog niet? Nog niet. Komt de ex-vrouw van Marc Dutroux wel of niet vervroegd vrij? De rechtbank bepaalde vandaag dat ze genoeg heeft geboet. En daar is haar advocaat blij mee. Michel Martin is in de gevangenis volgens hem een ander mens geworden. Ik geloof echt dat de vrouw die pas la niet de vrouw die in 1996 werd werd. Ze heeft spijt en schaamt zich volgens de advocaat. De vader van Eefje, een van de slachtoffers van Dutroux, is kwaad over het besluit. Ze is even erg op Dutroux zelf. Ze heeft de troe, kinderen laten verhongeren. Ze wisten dat, dat ze een kelder waren. Maar vind ik dat ze een moordenaar is. De rechtbank stelt wel als eis dat Martin zich terugtrekt in een klooster bij namen. De zusters willen haar opvangen, maar de buurt zit niet op Michel Martin te wachten. Deze vrouw vindt dat ze de 30 jaar cel die ze kreeg ook moet uitzitten. Elle is 30 ans, reste 30 ans. Désolé. Désolé, je ne suis pas là pour refaire son jugement. Ook het Belgische OM is tegen de vrijlating van Martin en gaat in Cassatie tegen de beslissing van de rechtbank. Zometeen dus meer over deze zaak. In Syrië gaat de strijd maar door. Ook vandaag wordt er weer gevochten in de grootste stad van het land, Aleppo. Volgens de Syrische Nationale Raad die het verzet leidt, is een aantal aanvallen van het Syrische leger afgeslagen. attempts U hebt keus genoeg. tijdens de tweede kamerverkiezingen. Er doen maar liefst 22 partijen mee, meldt de kiesraad, waaronder de Piratenpartij. Lijsttrekker Dirk Poot is er klaar voor. Dus uh, nu, uh, nu kan de campagne echt gaan beginnen. In de peilingen doet de Piratenpartij het nog niet zo goed. Maar daar gaat verandering in komen, belooft hij. Ik denk dat we met twee zetels dat een hele mooie hebben. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Jan van de Putten, wat staat er in de krant vanmorgen? Nou, dat de Nederlandse spoorwegen massa's nieuwe conducteurs, machinisten en monteurs nodig hebben. Er kunnen dit jaar 3000 mensen terecht. Dat wordt morgen bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarscijfers, meldt de Telegraaf. De NS kampt met een vergrijzend personeelsbestand. Mensen bleven bij de spoorwegen hangen dankzij een baangarantie en de mooie CAO. Volgens de Telegraaf wordt de NS hard getroffen door de pensioengolf. Studenten zijn boos omdat ze van midden juli tot midden augustus hun OV-jaarkaart niet mogen gebruiken. Dat staat in spits. De landelijke studentenvakbond LSVB heeft al diverse klachten gekregen. Vakbondsvoorzitter Heineman noemt de OV-zomerstop onzinnig en kostenopdrijvend. Veel studenten gebruiken de zomer om extra te studeren en om achterstanden weg te werken. Helemaal in deze tijd van langstudeerboetes. In het commentaar zegt het AD dat je pompen- en fabriepatiënten hun dure medicijnen niet kunt afpakken. Dat zou een verkapte doodstraf zijn. Dus moet de oplossing komen van solidariteit. De AD suggereert een opslag op de prijs van goedkope medicijnen. Iets heel anders over medicijnen. Steeds meer criminelen laten de drugs voor wat ze zijn... en stappen in de medicijnhandel. Dat is erg lucratief, staat in het Nederlands Dagblad. Alleen al in Nederland ging in 2010 in die handel 79 miljoen euro om. En dit jaar, 2012, kwamen al drie strafzaken... rond illegale medicijnen in het nieuws. De Europese politieorganisatie Europol is niet verbaasd dat de handel zo aantrekt. Dankzij internet is het makkelijk, de pakkans is miniem, de straffen zijn laag en de winsten zijn enorm. De Volkskrant gaat verder met zijn verhaal over leegstaande kantoorgebouwen en de problemen voor Duitse beleggers. Tien Duitse beleggingsfondsen hebben zulke grote financiële problemen dat zij al hun Nederlandse kantoorpanden binnen vijf jaar moeten verkopen. En experts bevestigen dat hierdoor ruim 1,5 tot bijna 3 miljard aan kantoorpanden op de markt komt. De verkoopgolf zet de prijzen op de vastgoedmarkt verder onder druk. De Argentijns-Nederlandse Transavia-piloot Julio Posch zit nu meer dan twee jaar in voorarrest. Posch zou tegen collega's hebben gezegd dat hij meewerkte aan dode vluchten, waarbij tegenstanders van het militaire regime boven zee uit een vliegtuig werden gegooid. Volgens trouw is er twijfel aan de bewijslast, maar laat Argentinië hem niet gaan. Trouw zegt juridische documenten te hebben... waarin collega's van Porsche hun verklaringen nuanceren. Hij zou nooit hebben gezegd dat hij zelf aan dodenvluchten meewerkte. Porsche sprak voortdurend in het algemeen, in de wijvorm. En mogelijk bedoelde hij de strijdkrachten of de Argentijnen. Ten slotte de Telegraaf. Kinderen ergeren zich aan het belgedrag van hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek onder duizend ouders en zeven, 750 kinderen. Aan tafel moeten de kinderen de telefoon uitzetten... maar. Vader en moeder bellen gewoon door. Gewoon oneerlijk. En het argument dat iemand van het werk belt maakt op kinderen weinig indruk. Ze vinden het telefoon van een vriendje net zo belangrijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 About it. Or I can cry about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 Yeah. Dit met Love About It. Komt Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutrou, vrij of niet? Die vraag zette België op zijn kop nadat de rechter vandaag instemde met haar vervroegde vrijlating. Het OM en de nabestaanden gaan in beroep. Douglas de Koning is journalist bij de Vlaamse Krant De Morgen. Goedenavond. Goedenavond. Denkt u dat het beroep haar vrijlating nog kan voorkomen? Ik vrees een beetje dat het tijdkopen is wat, wat nu gebeurt. Uh, binnen de dertig dagen moet het Hof van Cassatie oordelen over ja dan nee... ...procedurele fouten zijn begaan bij de wijze waarop de rechtbank uh, de afgelopen week de zaak heeft behandeld. Uh, stel nu dat ze zegt, oh ja, kijk, er is een ernstige procedure fout begaan... ...dan is het eigenlijk een klein kunstje om de hele, het hele mini-rechtszaakje over te doen... ...en tot dezelfde conclusie te komen. Maar dat is de enige uitweg? Dat zou de enige mogelijkheid zijn. Goh, je mag ook ja. niet vergeten: we hebben in België een wetgeving gemaakt dat, dat je na het uitzetten van een derde van ja. je strafrecht een poging kan doen een dossier indienen om uh, vervroegd vrijgelaten te worden onder strikte voorwaarden weliswaar. Ja, dat heeft zij um, ook gedaan. Hè? Een aantal keren. Ja, de, de vijfde Met... keer al intussen. Ja. Ja, ja, ze is begonnen toen ze op een derde zat. Eh, ondertussen zit mm -hmm. ze uh, op ruim de helft van haar straf. En die vier eerdere verzoeken zijn niet gehonoreerd. Waarom heeft de rechter nu wel ingestemd? Um, ik, ik heb de beschikking gelezen. Dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Um, ik denk een beetje dat het, dat het uh, de overweging is van. Ja, ooit moet deze vrouw teruggeïntegreerd worden in de samenleving. Dit, heeft het wel eigenlijk zin om nu. Wat we zeggen, we gaan er nog eens een jaar bij doen en nog eens een jaar... Wat is daar de zin van, tenzij tegemoetkomen aan, aan, aan een publieke opinie? Want dat is uiteindelijk het enige argument dat overblijft. Namelijk dat die ouders van de vermoorde kinderen zijn heel boos. Uh, heel veel mensen in België zijn heel boos nog altijd over wat er toen gebeurd is. Maar is dat de doorslaggevende reden die zegt van die mevrouw moet in de gevangenis blijven... terwijl voor elke andere Belg de wet wel geldt? Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, dit is ook niet zomaar een geval... Nee, dat is niet zomaar een geval, maar elke crimineel die 30 tot 30 jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld, ik denk ook in Nederland, is nooit een gewoon geval. Uh, er zijn ook studies die uitwijzen dat, dat het eigenlijk totaal zinloos is om iemand langer dan 7 jaar in de gevangenis te houden. Uh, als, je, als je spreekt met iemand die ooit een paar weken of een maand of een paar maanden in de gevangenis heeft gezeten, die persoon is getekend voor zijn leven, deze mevrouw heeft 16 jaar gezeten, uh, Direct na naar de, de, sorry direct na de uitspraak van die rechter gingen omwonenden uh, van dat beoogde klooster uh, waar ze zou moeten gaan wonen de straat op. Hè. Ik, ik, ik zag uh, uh -huh. heel veel vrouwen lopen met uh, witte ballonnen hè, als teken van dat protest. Dus zij kunnen haar komst ook niet voorkomen. Uh, na de zaak Dutrouw en uh, is, er, is er een witte mars geweest. Waar het ja. Op dat ogenblik 350.000 mensen door de straten van Brussel. Het was de grootste protestmanifestatie die dit land ooit heeft gekend. En vandaag zie je dat terug, terug opborrelen. Maar wat veel mensen vergeten is dat mensen boos zijn. Oké, okay, inderdaad, ze zijn boos om het feit dat er vier meisjes zijn vermoord. Maar ze zijn vooral boos over het totale falen van politie en justitie destijds. Men wist na een week dat Marc Dutroux de ontvoerder was van Julie en Melissa. De politie had die gegevens, maar om allerlei vreemde redenen... is niet gebeurd wat had moeten gebeuren, namelijk dat Marc Dutroux gearresteerd werd... en dat die meisjes werden bevrijd. En er is heel, zo, zo waanzinnig veel misgegaan in die zaken... dat die, die, die ouders hebben nooit, nooit kunnen begrijpen wat er gebeurd is. Ze hebben ook nooit de erkenning gekregen van de overheid. Er is nooit een magistraat of een politieman die hen in de ogen heeft gekeken... en die... Zijn excuses heeft, heeft overgemaakt of die zij iets zei in de trant van... inderdaad, we zijn in de fout gegaan. Uh, dus de enige op wie zij hun woede nog kunnen projecteren... dat, dat zijn die drie mensen die nog in de gevangenis zitten. Ja, maar het staat feitelijk los van uh, gewoon het juridische punt... dat zij recht heeft op vervroegde vrijlating. Of is dat een gunst? Is het een recht of is het een gunst? Het is een recht. Het is een recht. Want de correspondent Joris van Poppel die zei het is een gunst. Dus wij, wij wisten dat niet precies. Nee, nee het, is, het, het, het, het, het is een recht. Het is een recht. Het is ook niet zo dat Michel Martin uh, morgen uh, fluitend uh, op de zeedijk van Blankenbergen een ijsje gaat lopen likken. Mm -hmm. uh, de, de bedoeling is dat zij, men zoekt voor haar een locatie waar zij uh, ze kan voldoen aan bepaalde voorwaarden. Uh, dat is een hele rij, ze mag geen ex mededetineerde zien. Ze moet uit de buurt blijven van de plaatsen waar de, de misdrijven zijn gepleegd. En als je het allemaal op een rijtje zet, komt het eigenlijk op neer dat zij in dat klooster zou gaan zitten. En amper zonlicht te zien krijgt. Eigenlijk haast het ook weer een opsluiting? Bijna. Ja, in die zin dat ze, dat ze, dat ze in die omstandigheden wel terug contact kan, uh, kan hebben. Op een normale manier van contact hebben met haar kinderen. En je kan zeggen van, zij is zo slecht, wij vinden niet dat zij het recht heeft om haar kinderen te zien. Maar, maar op, op welke objectieve gronden ga je zo'n zo oordeel stoelen? Dat het, dus het is een moeilijk debat, ik denk dat niemand, ja. het, niemand het fijn vindt. Maar aan de andere kant kun je moeilijk de wetten gaan aanpassen uh, aan de naam van de, van de betrokkenen. Ja, u zegt het is een moeilijk debat, hè? al die commotie die is eigenlijk weer aan het, aan het opborrelen. Uh, uh, mm -hmm. hoe, hoe komt het dat het nog steeds zo gevoelig ligt? komt dat omdat het nooit echt helemaal is uitgezocht zoals u net zei? Ik denk dat dat Ni niet dat voldoende is, in ieder geval in. Dat is een heel gevoelig thema, maar, maar uh, ik heb het proces van de eerste dag tot de laatste dag meegemaakt. Ik heb die ouders gezien die hebben vier maanden aan een stuk zaten die daar met lijstjes, met vragen, honderden vragen. Mm het -hmm. is hadden voor de onderzoekers. Uh, ik herinner met Paul Marchal. Uh, die man zou graag weten waar zijn dochter ontvoerd is. Je zou denken, dat kan niet zo moeilijk zijn. Uh, je, je, je hebt een bekentenis van de daders. Maar zelfs dat heeft men niet gedaan. Er zijn zo'n honderden van die kleine dingen die men geen zin had om te onderzoeken, omdat, ja, omdat politiemensen... We wilden die zaak afronden, anderen wilden het niet. Enfin, je belandt altijd in een heel onmogelijke discussie, maar die ouders zijn eigenlijk altijd in de kou blijven staan. Ja. Kunnen zij die maatschappelijke druk nog opvoeren, die ouders? Uh, dat zijn ze nu aan het doen en het tegendeel zou bijna verbazen. Ja. Uh, in hoeverre is dat het vertrouwen in de Belgische rechtsstaat op het spel? Ik, ik, vind, ik vind dat fundamenteel een van, van de grootste problemen die dit krijgt naar uh, jonge generaties toe. Uh, met, met mensen die ze zien gebeuren, die het niet begrijpen, die, die, die de wanhoop zien in die ouders, die eigenlijk wel een, een, een, een, een heel goed punt hebben. Die, die, die hebben hun kind verloren, maar ook, ook hebben er ook een verhaal bij gekregen dat hen elk geloof in een normale rechtsstaat ontneemt. Ja. En dat, zie, dat zie je nu terug gebeuren. En men, men, men had dit kunnen voorkomen door. door door een iets, iets volwassener oplossing uit te dokteren dan een klooster en, en oude nonnetjes die, die, die, die, die nu voor, voor Michel en Martin moeten gaan zorgen. Je kunt zeggen van kijk, het pad, hoe hier gaat stopt u, het op een gegeven moment. Hoe, had, hoe gaat het er dan uit moeten zien die oplossing? Hier stopt het op een gegeven moment. Michel en Martijn heeft 16 jaar gezeten. Dat is echt behoorlijk lang. Uh, maar men gaat hier in België met de neiging om, om de, echt de debatten te gronden altijd uit de weg te gaan. Uh, het, het helpt niemand een stap vooruit om Michel Martin nog één jaar, een half jaar of drie jaar te laten zitten. Dat verandert niks. Het enige wat, wat, wat blijft hangen is een boosheid waar men, waar men mee blijft worstelen. En die boosheid komt niet alleen door, door het feit dat er gruwelijke dingen zijn gebeurd... Die komt vooral door het feit dat er heel onbegrijpelijke dingen zijn gebeurd. Ja. Dat er een aantal mysteries ja. nog altijd onopgehelderd zijn. Ja, dat, uh, dat heeft u uitgelegd. Binnen dertig dagen moet dat beroep worden behandeld. Uh, tot die tijd blijft ze vastzitten. Uh, hoe, hoe zullen die dertig dagen in België worden beleefd, denkt u? Goh, ik... Ik, uh, ik denk... Ik, ik, ik, ik heb geen glazen bol, maar ik, ik weet hoe het ja. vorige keer ging, toen, toen had ze op een gegeven moment een akkoord met een klooster in Frankrijk, ja, ging toen, niet door. toen was er heel veel commotie gedurende één dag, en toen hoorde je er niks meer van, ik vrees dat het, ik denk dat het nu een beetje hetzelfde zal zijn, over een, een, een drietal of viertal weken zal het Hof van Cassatie met, met een arrest komen, en volgens wat ik van magistraten hoor, kan het Hof van Cassatie eigenlijk weinig anders dan zeggen van, we hebben geen procedurele fouten vastgesteld, en het gaat gewoon door. En Michel Martin komt op een gegeven moment vrij. Oké. Okay. Hartelijk dank Douglas de Koning voor je tijd. Oké. Yes. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin.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 make up my mind If I could just make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 The New Shining met Can't Make Up My Mind. Misschien heeft u het herkend. Wordt gebruikt door de NOS TV bij de Olympische Spelen. Hersenchirurg Jan Paul Muizelaar kwam vorige week in het nieuws... met het bericht dat hij in Amerika in opspraak was geraakt. Hij zou een experimentele bacterietherapie hebben toegepast... op terminale patiënten met een hersentumor zonder alle vereiste vergunningen. De patiënten zijn overleden, maar de heer Muizelaar voelt zich ten onrechte weggezet als een soort mengel of frankenstein... en vindt dat zijn naam moet worden gezuiverd. Ik heb hem aan de telefoon vanuit Californië, Jan-Paul Muisla. Klopt het, meneer Muisla? Ja, goedenavond. Goedenavond. u, vindt, uh, u, u, u ja, Nou, dat u, dat u vindt dat u ten onrechte wordt weggezet... als een soort mengel of frankenstein... en dat uw naam moet worden gezuiverd. Uh, ja, nou is dat natuurlijk de meeste mensen die beschouwen dit niet als mengel of vankensteen. Maar er nee. zijn altijd een paar mensen die die vergelijkingen uh, maken. En uh, dat is natuurlijk heel duidelijk niet het geval. Nee. Het is een ingewikkeld verhaal waarbij diverse Amerikaanse instanties betrokken zijn. Laten we het zo helder mogelijk houden. De beschuldiging is dat u in 2010 begonnen bent met het gebruik van bacteriën... in de strijd tegen hersentumoren bij terminale patiënten... zonder dat u toestemming had van de betreffende instanties. Ja, en dan moet u zich natuurlijk afvragen, wie zijn die instanties? Dat zijn er eigenlijk twee. Eén is, dat noemen wij de Institutional Review Board. Dat is een soort uh, commissie in het ziekenhuis die alle research die met mensen gedaan wordt, over, overziet. Dus bijvoorbeeld als iemand wil onderzoeken of uh, aspirine beter is dan... Uh, Laat ik maar zeggen, een andere medicijn. Dan worden die mensen vaak uh, in twee groepen behandeld. Ja. Eén krijgt aspirine en een ander iets anders. En die IRB die kijkt dus of dat een ethisch. Uh, oké. Okay. en of dat onderzoek goed, goed is opgezet en of dat uh, relevante vragen zal beantwoorden. Ja. Dus dat is de IRB. En and die andere instantie is de Food and Drug Administration. Uh, dat is een overheidsinstantie. De IRB, dat is een, een ziekenhuiscommissie. Um, De uh, FDA, dat is een overheidsinstantie. Die eigenlijk uh, goed, zijn goedkeuring moet hechten aan alles waarmee mensen behandeld worden. Ik snap dat het. kunnen medicijnen zijn, dat kunnen um, implantaties zijn. Bijvoorbeeld, uh, laat ik zeggen, heupimplantaties, heupvervangende implantaties. En dus ook uh, is er een afdeling dat heet probiotisch. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, vaccins ja. tegen polio of tegen andere ziekten. Ja, ik snap het. En laten we even teruggaan naar die gebruikte methode. Wat heeft u precies gedaan? Uh, hebt u gewoon een, een stukje uit de, de schedel gezaagd... en daar iets in die tumoren gedruppeld? Hoe stel ik me dat voor? Nou, uh, wij hadden uh, die... Uh, ...bacteriën beschikbaar in het laboratorium... ...waar we dierproeven mee aan doen waren. En uh, in feite uh, um, is het een ietsje anders. Het is inderdaad in, in 2010 begonnen... ...maar in 2008 hebben wij uh, bij patiënt 0, zal ik die maar noemen... ...omdat hij nooit daarmee behandeld is, uh, hebben wij dat willen doen... En op die tijd is er toen een, een ethische commissie samengesteld... die uh, heeft gezegd, ja, dat moeten jullie, dat moeten jullie doen. Onze IRB die heeft dat toen ook uh, goedgekeurd. Ja. En toen hebben wij die bacteriën besteld om die te implanteren. Maar die, uh, laat ik het, zeggen, het laboratorium die zei tegen ons... daar moet je FDA-toestemming voor hebben. Ja. Dus toen hebben wij naar de FDA geschreven... of we daar toestemming voor konden krijgen... En uh, die hebben ons toen teruggeschreven dat uh, in principe konden ze geen toestemming geven om dat te gebruiken voor research. Maar, uh, en ik mag misschien citeren daaruit, ik heb het voor u vertaald. Uh, als u de, en dat, zij noemen dat product, maar in dit geval dus bacteriën. Als u de bacteriën al heeft, dan suggereer ik dat u handelt. ...onder de vlag van vernieuwende behandeling in plaats van research. Ja, dat is heel cruciaal, hè? D dat u dus on u u onder de vlag van individuele behandeling uh, voert... ...en niet onder die van research. Precies. Dat is een, en, een cruciale uh, kwestie, daarom word, leggen we dat ook zo precies uit. Maar goed, ja. dus u had het idee van uh, het is gewoon oké. Okay. En die, die, die, die de patiënten zelf, die gaven ook een toestemming. Uiteraard, ja, we hebben dit niet zonder toestemming... En patiënt 1, die wist dus dat wij, het dat wij dat wilden proberen bij patiënt 0... maar dat is toen nooit geprobeerd, omdat wij toen die bacteriën niet hadden. Ja. Maar uh, patiënt 1, die is twee jaar later is die naar mij toegekomen... en die heeft gezegd, nou, ik heb deze hersentumor... en uh, die was ergens anders geopereerd. Ze hebben mij nog twee maanden te leven gegeven. Uh, zou je dat niet op mij willen proberen? Dus dat is niet eens door mijzelf... Uh, Begonnen. Nee. Maar... En toen heb ik ook aan die patiënt en zijn familie duidelijk gemaakt dat, uh, dat, ik, dat hij, dacht ik, al te ver weg was om daar nog echt individueel baat van te hebben. Maar dat het misschien het proberen waard was. En uh, toen zijn we dus met die patiënt. En dan hebben we toch weer de toestemming van, de, van onze IRP gevraagd. Ja. En die hebben ze gegeven? Nou, dat zal ik u, dat heb ik dan ja, weer verteld. Niet te gedetailleerd, want daar hebben we ook geen tijd voor. Nee, dat begrijp ik. Ja. Ik ben van mening dat hiervoor geen IRB-toestemming voor nodig is, aangezien het gaat om onder, aangezien het geen onderzoek op mensen betreft. Maar individuele behandeling. Okay. En ook vinden wij niet dat het onder de FDA valt. met andere woorden, ga je gang. Ga je gang maar. Dat dacht u. En u, u zegt, ik ben zelf eigenlijk gevraagd door die patiënt. En die familie, ja. uh, want die man is ondertussen overleden. Staat die familie daar nu nog steeds achter? Ja, helemaal. Ik heb uh, verschillende e-mails van die familie uh, gekregen... dat ze mij volledig steunen. En uh, dat ze geen betere dokter hadden kunnen hebben dan uh, die aan die hun vader heeft begeleid, ook bij het sterven. Ja, Want af... dat is een beslissing geworden om niet verder te behandelen. Maar ja, u weet. complicaties overleven. Ja, maar u weet net zo goed als ik dat als mensen terminaal ziek zijn, dat ze de neiging hebben om iedere strohalm aan te grijpen. Dus je kunt ook zeggen: van ja, die mensen die zijn zo kwetsbaar, die moet je eigenlijk gewoon toch beter uh, uh, uh, beschermen. Uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat u dat denkt. Uh, en dat denk ik vaak ook. En ik moet eerlijk toegeven... Ik zal heel vaak tegen mensen met, ernstige, met deze kwaadaardige hersentumoren zeggen... U moet zich niet eens laten opereren. Dat, dat helpt u niet. Daar wordt uw leven absoluut niet beter van. Maar uh, in een aantal gevallen hopen we dat we langdurige, meer langdurige genezing kunnen krijgen. En dat hangt natuurlijk ook van de toestand van die mensen af. Als ze helder van geest zijn dan vind ik dat ze zelf die beslissingen kunnen nemen. Ja, maar. Hoe... helder van geest zijn, dan wordt het wat anders. Maar u gelooft echt in deze methode, want er is nog nooit iemand. Dus echt genezen, begrijp ik. Uh, nou, dat is niet, niet helemaal waar. Uh, in 1999 is er een, een serie, is dus een kleine serie van vier patiënten... die is er gepubliceerd. En uh, drie van die vier patiënten die waren nog in leven, meer dan tien jaar... Ten tijde van die publicatie in één patiënt. die was na acht jaar aan iets anders overleden. en die had bij de lijkschouwing. geen verschijnselen van de tumor meer. of geen, geen aanwijzingen dat die tumor in de hersenen was. Want hoe komt men dus, er überhaupt dus, bij dat je door bacteriën een tumor zou kunnen genezen? Nou, dat is uh, voornamelijk uh, de reden is. Dit zijn die kleine series die beschreven zijn. En ook persoonlijke, laat ik zeggen, ervaring. Ik heb zelf twee patiënten gehad. één die 15 jaar en één die meer dan 20 jaar heeft geleefd. En allebei hadden ze een wondinfectie gehad. Terwijl de gemiddelde patiënt, die gaat na ongeveer 14 maanden dood hiermee. Dus u gelooft dat dit misschien wel in de toekomst een goede behandeling zou kunnen worden? Uh, ja, dat dat ben ik zeker van mening en, uh, al, en ik, ik zeg altijd tegen mijn patiënten ook over allerlei andere dingen, als ze een rugoperatie moeten hebben. U moet altijd aan uw dokter vragen, wat zou u doen als u het zelf was, of uw, uw moeder, of uw kind? Nou, als ik het zelf was, dan zou ik deze behandeling voor mijzelf kiezen. Ja, en ook voor uw moeder? Ook voor mijn moeder, ja. En toch, als u nu terugkijkt op de hele zaak... want het is natuurlijk toch uh, heel naar wat u is overkomen... Uh, zou u het niet li liever anders hebben aangepakt? Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Want uh, mijn eigen mening is dat ik uh, geprobeerd heb... om deze individuele patiënten zo goed mogelijk te behandelen. En laten we eens aannemen wat niet gebeurd is... dat ze mij een verbod zouden hebben opgelegd om dit te doen... Um, ja, dan zou ik het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Maar dat zou me toch wel heel erg pijn hebben gedaan. Dat, ik, dat, dat mij een verbod zou opgelegd zijn om niet de beste behandeling voor mijn patiënten te kiezen. Ja, Want u woont al sinds 1981 in de Verenigde Staten. U heeft een fantastische positie. U bent hoofd van het programma Neurochirurgie aan de Universiteit van Californië. En uh, u, u bent niet op non-actief gezet, hè? want die suggestie wordt hier en daar ook gewekt. U mag wel alleen geen uh, onderzoek meer doen waar mensen bij, bij te pas komen, begreep ik. Precies. Uh, ik, uh, maar dat is al anderhalf jaar geleden. En uh, net ben ik uh, tijdelijk teruggetreden als hoofd van de afdeling neurochirurgie. Uh, zodat dit want we gaan nu dus een nieuw onderzoek uh, samenstellen. En uh, onder het motto, uh, wie geschoren wordt, moet even stilzitten... Mm -hmm heb ik gedacht, nou, uh, ik stap maar even af als uh, de hoofd van de, van de afdeling. Maar ik ben ondertussen niet non-actief. Ik zie gewoon patiënten. Ik ben op het ogenblik, heb ik dienst. Dus als er een spoedgeval komt, zal die door mij geopereerd worden. Ja. En uh, hangt u nog een strafmaatregel boven het hoofd als u schuldig wordt bevonden? Nou, geen strafmaatregel van de overheid, uh, de universiteit, die zou maatregelen kunnen nemen. Maar dat hebben ze dus in feite al gedaan. Ja. Ze hebben mij uitgesloten van menselijk onderzoek. En... Nou heb ik me daar vroeger niet tegen verzet, want ik deed toch al geen menselijk onderzoek meer. Nee. Uh, ja, nu ik daarop terugkeek, had ik dat eigenlijk wel moeten doen. Ja. En schadeclaims van die familie dus ook niet? Nee, absoluut niet. Uh, we hebben dus die één patiënt... Daarvan hebben de kinderen mij geschreven dat ze mij volledig steunen. En de, het kind van de tweede patiënt, en de tweede patiënt heeft ruim een jaar geleefd, terwijl ze verwacht had dat ze maar twee maanden zou leven. De dochter daarvan heeft ons gevraagd, uh, zij wil een boek schrijven over het leven en vooral de, de strijd van haar moeder en heeft gevraagd of wij daaraan mee willen werken. En gaat dus doen. het is wel duidelijk dat die, dat die mensen helemaal niet tegen ons zijn. Oké, okay, hartelijk dank. We hebben ook uw kant van het verhaal eens eventjes uh, gehoord. Har dank u wel, meneer Muiselaar. Ja, hartelijk dank ja. voor uh, de gelegenheid die u mij geeft... om eens even wat toelichting te geven. Oké, okay, dag. En een goede nacht. Ja, dank Bedankt. u. Dag. dag. De tu casa, cuando me miren tomando, pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y andale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale. Voigres balando, es que tengo mala suerte, pues que me está llovizando y andale, pero si viéras con mi chaco en miguera la dé. Ja. Jodelende Linda Ronstedt met het nummer Janda van het album Canciones de Mi Padre waarop ze liedjes zingt van haar Mexicaanse vader. Maar een Syrisch popnummer was misschien wat euh, logischer geweest. Uh, ik heb hier in de studio NOS-correspondent Sander van Hoorn... en zijn producer Daisy Moore. Zij kregen voor elkaar wat andere Westerse journalisten niet lukte... namelijk een visum om in Syrië te werken. En dat deden ze dagenlang... voor elke mogelijke Westerse televisiezender... verslag brengen vanuit dat gesloten land. U hebt ze ongetwijfeld, of in ieder geval Sander dan... Daisy werkt meer op de achtergrond, uh, gezien en gehoord. En ze zijn hier nu allebei. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, Daisy, hoe lukt het uh, jullie wel om een visum te krijgen en anderen niet? Nou, ik kom al tien jaar in Syrië. Dus ik heb daar wat uh, vrienden gemaakt. Ook uh, ja, voor het belangrijke moment dat je het echt nodig hebt, zo'n visum. Ja. Je woont dus, in Beirut, hè? Uh, ja, ja, ik woon in Beirut. En dat is natuurlijk heel dichtbij allemaal. Je bent zo in Damascus. En uh, toen zijn we flink gaan bellen en uh, gaan doen. En binnen de kortste keer hadden we dus eigenlijk dat visum. Eerst zes weken geleden al en uh, toen nog een keer. Ja. En uh, ja, we kregen dus de kans om tien dagen... daar uh, naartoe te gaan. Ja. ja. En uh, Sander, als je het nieuws volgt, krijg je de indruk... dat het een enorme slagveld is, Syrië. Uh, klopt dat? Uh, ja nee. Ja, vervelend antwoord. Maar nee, er zijn uh, hele... Delen, wijken, uh, dorpen waar het echt een slagveld is... waar heel veel mensen doodgaan, waar heel veel burgers doodgaan, kinderen. En er zijn hele delen waar weinig aan uh, de hand is. Mm. Uh, dat zie je in grote steden, nu in Aleppo, uh, 2,5 miljoen mensen. En dan hoor je 200.000 mensen gevlucht. Maar dat betekent dat er nog een hele hoop zijn. En mm. uh, als er niet gevochten wordt op een bepaalde plek... dan gaan mensen ook normaal doorlezen. Ja. En we zijn op een gegeven moment ook uh, teruggereden uit een dorpje... waar een uh, uh, flinke slachting geweest zou zijn... En, en dan rij je terug door allemaal dorpjes waar niks aan de hand is. Ja. Nou ja, dit, dit, ik kan me voorstellen, je was vandaag, of jullie waren allebei op de uh, re redactie eh, om uh, uh, ja, jullie die redactie bij te praten over je werk in Syrië. Ik kan me voorstellen dat dat ook lastig is, want het is iedere keer toch een beetje ook weer hetzelfde verhaal. Ja. Uh, ho ho ho Hoe ver is dat nodig? Om, om, wat, wat heb je daar verteld? Nou, een van de dingen die me nu opvalt... is dat wij in het Westen um, nu, nu heel erg worstelen met Aleppo. Uh, daar wordt gevochten, zeker. En daar wordt elke dag gevochten. En wij hebben uh, met z'n allen op een of andere manier besloten... dat dat dit weekend begonnen is met een aanval van de regering. Maar dat betekent niet dat er daarvoor niet gevochten werd... of geschoten werd met helikopters. Maar omdat wij uh, in het nieuws... Ja, je, je moet iets horen wat nieuw is. ja. En dus maken uh, met name de anglo-saxische persbureaus... er altijd uh, de nieuwste, de grootste, de ergste, de meest massale... de ja. weet ik veel wat van. En wij nemen dat over, um, zeg ik tot mijn grote schande... maar ook voor een deel omdat we het niet kunnen controleren. En dat was een van de leuke dingen dat wij in Damascus waren. Dat we konden zien of er op dat moment in het centrum nog gewoon auto's reden... of dat ook het centrum uitgestorven was. Ja. Of er inderdaad op dat moment zwaar gebombardeerd werd... en of dat zwaarder was dan de dag ervoor... of dat het allemaal uh, wel meeviel. Ja, want hoe hou je de mensen geïnteresseerd in zo'n strijd die maar doorgaat en maar doorgaat en maar doorgaat? Dat is natuurlijk toch ook heel lastig, of niet? Ja, Sander, nog even? Dan ja, hartstikke even nee, even ja, ja, ja? lastig. Kijk, voor een deel is dat uh, die, die strijd... hij gaat nog weken duren als, uh, ja. als het even tegen zit. En elke dag, ja, vandaag vielen er slechts 88 doden... volgens Syrische mensenrechtenorganisaties. Ja. Dat is wat minder dan gisteren, maar het is nog altijd een flinke hoeveelheid. Ja. Maar je zult zien, na verloop van tijd kijken we van onder de 100 doden... in uh, op een dag kijken we niet meer op. Ja. En dat, dat is het, het cynische van het nieuws. Ja. Deze, uh, jullie hebben ook een reportage gemaakt over een bruiloft hè, in Damascus. Ja, want... was dat om voor de broodnodige variatie? Omdat om, je dacht van ja, we willen ook eens laten zien dat er ook nog hele nog gewone dingen gebeuren. Want het geeft natuurlijk wel echt een ander beeld. Als ja. Je ziet dat het leven doorgaat en dat er echt grote bruiloften uh, plaatsvinden. Feesten, ook mensen aan het zwembad die we gewoon uh, ja, de hele dag met kinderen en alles en rookpluimen op de achtergrond uh, zagen zwemmen. En dat was toch ook echt het beeld wat wij uh, daar zagen. Het was wel voor een zomerkolom, hè? Ja, goed. Terwijl maar het was, toch. Ja. Het viel op. Ja, het viel op, maar ja. uh, we zijn er niet naar op zoek gegaan. Het, het, het vond dus wel gewoon uh, ja, op verschillende plekken in de stad plaats. Kinderen die naar zwembaden gingen. Ja. Hè? En, uh, het is ja. niet iets wat jullie van tevoren van plan waren... om die nee. hele persoonlijke verhalen ook te, nee. ook te brengen. Nee. Te terwijl maar dus... onze chauffeur die, uh, organiseerde dat ook bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar hoe plan je dan wel? Nou, het is sowieso niet echt makkelijk plannen eh, tijdens zo'n trip. Omdat ja, er zoveel eh, verrassende en nieuwe dingen gebeuren. Zeker tijdens deze reis natuurlijk. We hadden ook niet kunnen weten dat op dat moment... Eh, ja, Damascus ook onder vuur kwam en dat het zo zou escaleren. Dat was ook echt eh, hè, onverwacht voor ons. Eh, je hebt natuurlijk verhalen... Eh, bedacht en hoopt dat het uh, gaat lukken. En voor de rest moet het ook elke dag maar weer blijken en snel inspelen op wat er uh, gebeurt, wat er kan, wie wat vertelt en uh, ja, hoe dat dan loopt. Dus als je s morgens opstaat weet je eigenlijk nog niet wat de dag gaat brengen? Nee. <laughs> nee nou, ja, je maakt voor elke dag een plan, maar ja. in de wetenschap dat het ook heel goed heel anders kan lopen. Ja. Maar veilig konden jullie wel werken? Ja, daar moet je over nadenken ja. natuurlijk, maar ja, we zitten hier, dus, dus ja, uiteindelijk is... veilig genoeg. Nee, ja, ja, het weet kan je, ook het is ga, altijd... geluk zijn, hè? Ja, nee, we, we hebben de mensen die nu via Turkije naar Aleppo gaan... die hebben echt een groot probleem. Ja. Maar jullie zijn op een gegeven moment wel van hotel veranderd. Ja. Waarom was dat dan? Nou, er bij het eerste hotel, dat was een hele goede plek... omdat de VN-waarnemers daar zaten... en daardoor er heel veel reuring was en uh, mensen om mee te praten. Maar er lag ook een legerbasis naast. Twee. Twee, ja. En uh, dat leek ons toch uiteindelijk niet zo'n goede plek om uh, te blijven. Dus ja. we zijn niet ver van daar vandaan, maar toch naar een, uh, een andere locatie ja. verhuisd. En konden jullie helemaal vrij werken? Of was er toch een vorm van toezicht? Nee, er is toezicht. Ja, het is ja? een uh, centraal geleid land. En uh, een van de eerste dingen die je moet doen... is een, uh, een toestemming halen om überhaupt te filmen bij het ministerie van Informatie. Uh -huh. Dan krijg je elke dag dat je op pad gaat tenzij je met de VN meegaat, ja. krijg je een minder mee. Dat ja, is soort, iemand van dat ministerie van informatie en die uh, soort begeleider, dus begeleider. Ja. ja. En dan kun je geluk mee hebben of, of ongeluk. En? die van ons die ging wel. Ja, die ging vrij goed. Ja, uh, hoe, hoe beoordeel je dat? Nou ja, uh, ze ja. kunnen je natuurlijk tegenhouden om bepaalde dingen te doen of adviseren dat niet te doen of uh, bepaalde mensen uh, niet te spreken. Deze was toch wel heel uh, flexibel. Ja. En hij heeft ook een groot papier een toestemming uh, bij zich, waardoor je op straat kan draaien, want zodra je met je camera op straat ja. gaat staan, wordt er gevraagd wie je dan bent en uh, of dat wel mag, en dan komt hij weer met zijn papiertje ja. terwijl jij doordraait en nog even dingen afmaakt. En dat is dus wel heel belangrijk. Ja, ja maar jij, jij spreekt Arabisch, hè? Eh, ja. Sander misschien ook ondertussen? Een stukken minder. <laughs> maar goed, ja, ja, ja. dat is dat papiertje nog steeds niet. Dus nee, ik kan maar, wel dat scheelt wel, natuurlijk. Het scheelt wel, ja, maar we hebben toch uh, wel ja, zo'n meneer het, nodig. Het scheelt wel, maar soms scheelt het ook helemaal niet. Soms moet je ook gewoon echt heel dom zijn... en vooral okay. niet doen alsof je weet wat er gezegd wordt... terwijl je daar wel je voordeel mee doet. Maar vooral Engels praten. Ja. Ja. Omdat ook op het moment dat je uh, Arabisch gaat praten... begeef je je op gelijke voet ja. met zo'n iemand. En dat kan je nooit winnen, want jouw ja, Arabisch is nooit hetzelfde als de soldaat of de, weet ik voor wie, die tegenover je staat. Nou ja, en bovendien is de regel gewoon dat je niet als uh, crew zomaar op straat gaat draaien. Dat doet ook een Syrische crew niet, zo werkt nee. het daar niet. Het, nee. het is echt anders dan bij ons, laten we het zo En we zeggen. hebben ook wel gedraaid vanaf een, uh, vanuit een rijdende auto dat een uh, agent dat zag. Ja. En dan heb je acuut een probleem en dan is het toch wel handig als die minder uit kan stappen en uh, dat papier kan laten zien. En we hebben op een gegeven moment die minder ook niet gehad, omdat hij niet bij ons kon komen of dat niet wilde. Of... En dan ben je ook heel erg gemankeerd meteen. Want je kunt dus niet even de straat op en met mensen praten. Ja. je hebt acuut een probleem. Dus daar moet je dan weer oplossingen voor verzinnen. Ja. Uh, dat gesprek hè, op, de op de redactie vanmiddag. Uh, hoe, hoe ging dat? Wat heb jij, uh, hoe, heb je, hoe hou je ze geïnteresseerd in, in, in die verslaggeving vanuit Syrië? De redactie? Ja, ja de redactie. Kun je daar misschien, wat, misschien een voorbeeld van geven? Um... Nou, ja, weet je, het zijn allemaal journalisten. Dus ja. iedereen heeft wel een beetje in de gaten dat er in Syrië wat aan de hand nee, is. Nee, dus die... nee, maar gewoon, om... heb je het idee, ik moet iedere keer toch weer met iets heel nieuws komen? Of, uh... In dit geval nee. had ik dat nee. niet. Nee. nee, want het was dus niet alleen deze redactie, maar ook die van de BBC en CNN ja. en ik ja. weet niet wie allemaal, die het toch erg interessant vonden. Ja. Dat we daar waren. Het is eerder omgekeerd dat ik dus nu merk, omdat het conflict begint te slepen, dat, dat ja. Nou ja, wat ik net vertelde, ja. die superlatieve drang. En ja. dan krijg je de logische vraag van ja, uh, oké, okay, misschien heb je gelijk. Hoe moeten we dat oplossen? Ja. ja, dat weet ik dus ook niet. Ik weet dus niet uh, hoe je een conflict wat zo, zo lang, verschrikkelijk ja. is... maar wat gisteren net zo verschrikkelijk was mm -hmm. als vandaag... en overmorgen waarschijnlijk net zo verschrikkelijk is... hoe je dat onder de aandacht brengt. Ik bedoel, voor een deel geldt de klassieke journalistiek... Waarvan je, waarbij jij zegt, ja, ik vind dat belangrijk is... dus de luisteraar heeft mm -hmm. mij te luisteren. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet meer, want die luisteraar is weg. Dus hoe je, ja, toch... Ja, maar... Kijken of je daar elke keer weer een nieuw element aan toe kunt voegen. Of, ja. En daarom is het daar zitten ook zo belangrijk. En hopen we ook snel weer terug te gaan. Naar Syrië? Ja, omdat je dan natuurlijk wel de kleuring hebt. En, en het gebrek aan, aan journalisten die daar dus de toegang krijgen... om hun ding te doen. Dus het feit dat je er kan zijn en het zelf kan zien en kan beschrijven... is, uh, is vrij uniek. Ja, want hoeveel moment. zijn er? Nou, toen wij er waren, waren er een stuk of vier... waarvan uh, drie schrijvers en... Ja. Uh, en een Noorse journalist die echt alleen voor Noorwegen iets kon doen. Ja. En dat was dus wel bijzonder en, uh, en in die zin ook uh, ja, heel erg waardevol. Ja. Mm. En uh, jullie gaan dus uh, terug? Jullie hebben weer een, een visum? Nee. Of, of is dat niet zo? Of moet dat weer opnieuw aangevraagd worden? Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, het is een heel proces. Ja, ja, ja daar je lag erbij. Net, uh, ja. Vorige <laughs> keer hadden we geluk. Ja. En ik weet ook niet, omdat wij dus nu door de hele wereld bevraagd werden... van wat gebeurt er, wat zie je? En we dus ook de hele wereld ongeveer te woord hebben gestaan... weet ik niet of ze dat leuk vonden of niet. Ik denk op zich, omdat ik... Uh, ik, ik, ik nou ja, ik heb geen rare dingen gezegd volgens mij. Uh, en sommige dingen pakten raar uit voor het uh, regime... en de andere konden ook raar uitpakken voor de oppositie. Ja, ik, ik vertel gewoon wat ik zie. Ja. En daar hoeven ze op zich, denk ik, niet zo heel erg bang voor te zijn. Maar ja, ze kunnen het ook wel eens niet leuk gevonden hebben... van. Ja, we verlenen niet voor niks geen visum aan CNN. En dan ga jij een beetje daarop lopen vertellen. Dat uh, doen we dus maar niet meer. Ja, ja. Dat, dat, dat je daarvoor gestraft zal worden en dat je dus nu geen visum meer krijgt. Dat zou kunnen. Ja, laten we niet hopen. Maar... Nee, en dan heb je natuurlijk ook nog de andere ingang. Je zou illegaal kunnen gaan via ja. uh, de Turkse grens naar Aleppo. En dat, dat, dat ja goed, uh, als dat veilig kan, is dat zeker iets wat we gaan overwegen. Tegelijkertijd weet je dat je uh, op het moment dat je dat doet dat je dus nooit meer op de normale manier binnenkomt. Dus ja. daar zit ook een analyse aan ten grondslag. Ja. Hoe jij denkt dat het verder gaat in dat land? Is het waardevol om nog uh, uh, door de ogen van de regering ja. te kijken... of in elk geval daarop mee te liften? Of denk je, het is een aflopende zaak en het maakt niet meer uit? Dat vindt jouw vader Henk vast niet goed als je illegaal naartoe gaat. Dat zou je voor de grappers moeten vragen. Goed. Hey, ik dank jullie wel, uh, Daisy Moor en uh, Sander van Hoorn. En heel veel uh, sterkte uh, bij jullie verslaggeving. Dank je wel. Ja. Het is vijf voor twaalf. Deze maand werd in Californië een wet van kracht... die de productie in verkoop van foie gras verbiedt. Het is de zoveelste spelderprik... die de Amerikanen en Frans elkaar wederzijds uitdelen... En dan heb ik het op het culinaire gebied. Aan de telefoon heb ik Ron Linker. Dag Ron. Goedenavond. Ja, wat speelt er precies? Ja, de Californiërs uh, lijken uh, hun ongenoegen te willen uiten... over de manier waarop dat foie gras gemaakt foie -gra, wordt. Hè? Ja, foie gras. Ja, ja, foie gras. <laughs> het is onmenselijk, zeggen ze bij wijze van spreken... Ja. dat die ganzen via een buisje dat voedsel krijgen toegediend... Uh, ja, wat die levens dan zo ja. lekker maakt volgens de Fransen. Nee, nee dat weten we wel. Maar uh, zijn het vooral... Uh, Wetste nationale gevoelens... of is het politiek-economisch steekspel? Nou, hier in Frankrijk... Uh, zijn er sommigen die pakken de cijfers erbij... en die zeggen dan... ja, er, er wordt maar voor 3% van de foie gras in Frankrijk... naar Californië uitgevoerd. Maar als je de geschiedenisboeken erbij pakt... en inderdaad die, culi die, die, die culinaire oorlogen erbij pakt... dan krijg je een heel ander verhaal. Hè? Ja. Je herinnert je nog wel dat, dat verhaal over die Freedom Fries... Uh, toen Frankrijk zo tegen de invasie van de Amerikanen in Irak was... toen... Uh, besloten de Amerikanen iets terug te gaan doen. En die hebben toen hun French fries voor een periode lang omgedoopt tot Freedom Fries. Nou, ja. dat soort oorlogjes uh, dat speelden zich af inderdaad. Ja, en er was ook nog een, een reactie van die José Beauvais, hè? Mm -hmm. Die heeft toen zo'n McDonald's restaurant onttakeld. <laughs> omdat die, de, de Amerikanen gingen toen meer uh, importbelasting heffen op de Roquefort kaas. Allemaal ja. dat soort gedoe. Dus het is, dit is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt. Nee, nee. En ik moet ook zeggen dat als ik mijn Amerikaanse vrienden dan vertelde dat ik naar Frankrijk ging. Nou, dan wees ik ook op culinaire aspecten van mijn overgang. Dat ze dan zeiden van ja, ik vond eigenlijk niet zo lekker, dat Franse voedsel als ik uh. er was. Ze vinden het te bland, oftewel ja. te flauw. Ja, goed. Ik denk dat dit, dat nooit bij elkaar komt, die twee culturen. Maar ik heb, Hollande meld, meld, neemt zich er ook al in. Die heeft gezegd, de foie gras is fantastisch. Ja. Precies, die was in de streek ja. hè, waar ze die foie gras produceren. En dan heeft hij gezegd dat hij geen enkel middel heeft om dat verbod in Californië tegen te houden. Maar hij zei: Ik zal wel alles op alles gaan zetten om die Californiërs ervan te van overtuigen. wat zo'n verbod waanzin is. Ze weten niet wat ze missen. Okay. Dus ja, hoe kan je dat beter doen? Door ze foie gras te gaan laten proeven. Dus hij gaat blikjes opsturen. Oké, okay, dankjewel, Ronde Linker. Zometeen in Casaluna praat Colette van de Ven met Koen Hagen, auteur van. Neem de tijd, overleven in een haastmaatschappij. Für mij zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen. Dit is Radio 1.